عند eh uh, inam shadi liha zagh di khay من مدبائي ten be en li hadar al muadzin min madd ba akbar wa ashhadu wa jalalati ja dus als je zegt akbar dat je niet de akbar zegt je verlengt hem akbar dat, dat betekent trommel en dan uh, zeg je dan is het dan het op spot ja en hij zegt hij moet oppassen dat hij als hij doet de hemza van 'ashhadu' niet verlengt. A's Want dan is het niet meer bevestigend. Want je zegt ashadu en la ilaha illallah. Als je het zo zegt zonder de hemza, dus de a van 'ashhadu' verlengt. Als je dat niet zegt, dan getuig je. Dan in het Arabisch getuig je dat er geen illaha is, behalve Allah. Maar als je zegt 'ashhadu', dan maak je het vragend. Dan zeg je, is er geen uh, God naast Allah? Dus dan duidt niet meer op getuigenis. En je moet ook oppassen met de Hamza bij Allah. Dus de A, begin. Van Allah, dat je die niet verlengt. Allah. Dus dan zeg je, uh, maar doe je ook geen getuigenis, maar dan zeg je van, is er geen ilah dan Allah, dan maak je het ook vragend. En dan is het geen azen meer. En dan is die azen ongeldig. Deze, zijn deze fouten voor jullie duidelijk? Volgende fout die, waarvoor je moet oppassen is dat je... Als jij doet Allah, ilaha, en dan stop je, en dan illallah, want dan zeg je als het ware, er is geen God, of er is geen ilaha. En dat is koffer. Dus hij bedoelt, als je zoiets zegt, is koffer, betekent niet dat je kefir bent, maar hij bedoelt van, die uitspraak die je hebt gedaan is koffer, dus je hele erden heb je heb je ongeldig gemaakt. Dus la ilaha ashadu alla ilaha illallah moet, uh, moet uh, aan elkaar. En dan zegt hij, wa men taraka idraam. is dat je een uitspraak van een letter met een uitspraak van een andere letter. Uh, als het ware in elkaar stopt of tegen elkaar drukt. Of niet hè, om دس أشهد أن محمدًا رسول الله دس الدال فن محمدًا أن رسول الله دراء فن رسول الله الدال فن محمدًا دي متبا مكار دس أشهد, أشهد أن وأشهد أن محمدًا رسول الله اسمي خود ما داتيس لحم خفي ...in de Dus de Korraa zijn de ulema van reciteren van de Koran. Quran. en reciteren van de Koran. En dat is een lichte leggen. Leggen betekent dat je uitspraak is verkeerd. Of je uitspraak kan op spelling duiden, kan op uitspraak duiden. Is verkeerd. En je hebt zware fout en je hebt lichte fout. En dit is van die lichte fout. Als je geen idraam e doet bij het deel van Mohammedan met de raaf van Rasulullah. En de volgende fout waarvoor je moet oppassen is dat je niet zegt, als je gaat doen aan Mohammedan, Dus in plaats van Rasulullah zeg je Rasula. -ah. Uh, waar duurt het dan op als je zegt Rasulullah? Dan heb je geen getuigenis gedaan. رونت وأشهد أنه. أنه آه أن أن إن إن نحو هب مبتدع خبر أن أص أن دس بفوبلت محمد رسول الله يا مبتدع خبر محمد اسم مبتدع أن رسول ااا محمد رسول الله اسم خبر ما أشي أن دوت دون اسم أن en habar Anna. Als je zegt, razoula, dan is het niet meer habar Anna. Voor jullie, Allah, ik weet niet, maar misschien is het onbegrijpelijk. Maar dit is iets met neho. En wat creëer je dan als je dat zegt? Dan, als je zegt, Mohammed uh, en, Mohammed en, als Je zegt niet, Mohammed is de profeet van Allah. Maar dan zegt Mohammed. En Rasulullah. Zo komt het dan over, dus je moet zeggen Mohammedan Rasulullah en je moet oppassen dat je de ha achterwege laat van Al fala Haya Al-Falah, Haya Al-Fallah. Want als je geen ha, mensen die geen ha goed kunnen uitspreken of moeilijk, die kunnen dat soort fouten maken. Dus daar moet je extra op trainen. al il Oké, dit waren dan de fouten. En nu gaat hij laten zien hoe je azaan moet doen. El moet moetenarissilan zijn. En dat betekent. Dat je zonder uh, onnodige med, med is dat je, je, je verlengt de, de toon, verleng je. Ja. En zonder tanteet tanteet is bijvoorbeeld, gewoon uh, dat je die hele med die verpest je, of je maakt hem onnodig te lang. Bijvoorbeeld uh, sommige Turkse, uh, uh, dan, maak je ze heel lang of bosnische azaam, heel lang maak je die. maar je merkt het ook als je in Marokko bent de azaam van Marokko is heel anders dan de AZAN in andere landen, want in Marokko in Marokko maak dat niet, in Marokko mag dat niet Hanafi ook niet, maar er is meningsverschil. bijvoorbeeld je mag dat niet doen in Ashadullah al ilaha illallah, ashadu al na want dat is het dikke. maar je mag dat wel doen, haai al falah maar in Marokko mag dat niet en in Marokko, als hij uh, een keertje heeft, zo'n uh, jongen had mij dat verteld. Zo iemand had zo er zijn gedaan, zoals in Saudi-Arabië. Zoals in Mekka. Heel lang zo, en mooi. Niet een mooie stem, maar heel mooi maken. Net zang. Like, ik gaat het beginnen te lijken. Hebben ze hem eruit geschopt. Want het moet... Uh, je moet wel een mooie stem hebben, maar je mag geen alsof je gaat zingen. En uh, hier uh, een keertje zo'n broeder, hij is bekeerd. En dat was vroeger, hij, hem, hij was zanger. En een keertje hij ging hij er zijn doen in de moskee, ongevraagd. En dan ging zo, <laughs> hij zo, als hij dat zingen zou. Hij dacht, het mag. Vroeger was hij zanger, ik weet niet. Dus, hij uh, had wel een mooie stem, maar uh, het klinkt heel waar als je zo er zijn doet. Dus zo er zijn mag niet. Onnodig net. Uh, Heel lang, dat mag niet. En ik heb zo'n video voor jullie, maar hoe het wel uh, hoort. Volgens mij heb ik hem op de vorm gezet, maar ik ga hem wel uppen. Uh, Moukoeven, Moukoeven betekent dus bij iedere einde van de zin: bijvoorbeeld Allahu Akbar. Stop je op, zoekun. Allahu Akbar. Dus de Ra heeft geen haraka, hij zegt geen Allah. إذا خن اي normal موت الله اكبر يا yeah. ماذا تمعني؟ يموت، استو بأسلوب الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تحس حركه هادكا عند عند الـ. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. كثير ولا كلام dus, als je azan doet, mag er tussen de zinnen die je zegt, mag er geen langdurig stilte zijn. Ja? Dus langdurig stilte mag niet. Allahu Akbar. Allah is euh, onnodig. Allahu Akbar. Nee. Maar het moet wel kort Heel hele korte stilte, heel kort, om zo onderscheid te maken tussen dan en ikama, want ikama gaat snel, gaat achter elkaar, maar adhan, een hele korte stilte ertussen, tussen iedere zin, dus dat is macro, als het een lange stilte is, maar als je praat, je mag niet ertussen praten, of het nou een klein beetje is of niet, en dat is macro. Hij zegt kalam of iets anders. Bijvoorbeeld groet. Iemand komt naar binnen en zegt salamu alaykum. En jij zegt Allahu akbar. En dan zegt alaykum Nee, je moet geen salam teruggeven. Of met je hand of met je hoofd of met je wenkbrauwen. Mag niet. Is Bismillahirrahmanirrahim. Ou geelihima. Of bijvoorbeeld iemand niet. Dan is makro om te zeggen. Tijdens de azaan. En dan zegt hij. Het is mustahab. Voor diegene die de azaan hoort. Dus de azaan van Fard. Of azaan van Sunnah. Of azaan van Mandub. Niet de verboden azaan. Of de makroge azaan. Dus de azaan met lange met. Mag je niet nazeggen. Alleen de azaan die volgens de fad of sunnah of mandub is gedaan. En dus als hij zegt Allahu Akbar, zeg jij Allahu Akbar. En hoeft, uh, hij zegt in uh, zijn scharf op Mokhtar Sal Khalid, hij je hoeft niet te wachten tot hij klaar is. Ja, de mu'erdeen totdat hij zegt Allahu Akbar en dan pas ga jij het zeggen. Nee, zodra hij begint met Allahu, dan kun je het ook al zeggen. Maar het beste is dat je als je net klaar met de zin dat je het na hem zegt. En wat moet je na zeggen? Je zegt Allahu na, Allahu Akbar, en je zegt Allahu Akbar. Illah Illah Illah Illah Illah Muhammad Al-Sullah Illah Muhammad al Klaar. Je ik je na zeg, je niet na. Dit zeg, en ook al, als hij het veel keer uit het kweer doet, bijvoorbeeld in Hanafi, dan zeg je maar twee na. En bij een Mediki die tarjea doet, hoef je geen tarjea na te zeggen. Want tarjea zei we, je zegt de getuigenis eerst wat zachtjes en daarna herhaal je de getuigenis. Zodra hij herhaalt, hoef je niet na te zeggen. Hij zegt ook al bij je in Dus als je in een bed bent, dan hoor je ook de ezer na te zeggen als je hem hoort. In Ja? Dus als je zegt, ala salah, hoef je niet te zeggen, la hou la Maar la je het toch doet, en je la hou la hou Dan is la hou la hou maar als je zegt, hij zegt Chaya al-Sala, jij zegt Chaya al-Sala, is je gebed ongeldig, want je hebt gesproken en je gebed. En dat is een van de factoren die je gebed verbreken. Of bijvoorbeeld, hij zegt As-Salaatu uh, Khayromi'l-Nam, en jij zegt in Nafila As-Salaatu Khayromi'l-Nam. Je gebed is ongeldig, want je hebt gesproken en spraak verbreekt het gebed. Uh, of, of, je dat, uh, of je dat bewust zegt, of omdat je onwetend bent, of je bent vergeten. Je gebed ongeldig. Het is makkelijk om de erzijn na te zeggen als je in farida bent. Maar je hoort de erzijn na te zeggen als je klaar bent met de farida. Bijvoorbeeld, je bent door aan het beden en je bent in laatste rakka en uh, de erzijn van Aster gaat in. Dan is het makkelijk om het na te zeggen. Maar je hoort het na te zeggen als je klaar bent met de fart Maar in Nafila is het toegestaan. En niet toegestaan is het mustahab Oké, okay, dan gaan we nu de voorwaarden van de muazzin. Wie mag zijn doen? Wie is diegene die de azijn mag doen? Hij zegt, het is de voorwaarden van de muazzin. Je hebt voorwaarden van geldigheid en voorwaarde van volmaaktheid. De eerste voorwaarde van geldigheid betekent als die er niet zijn, dan is de erzijn ongeldig. En van volmaaktheid is de erzijn wel geldig. Maar je hebt het niet op de beste manier gedaan. Oké, okay, de eerste voorwaarde is dat hij een moslim moet zijn. Dus de zijn van een kevir is geen, is niet geldig. Oké. Okay. De sheikh zegt, oké, okay, stel je voor een, een kervir, iemand die bekend is als kevir, niet iemand, we kennen hem niet. Iemand is bekend als kervir, Je eh, weet dat hij geen moslim is, ja, dus een niet moslim, die, ja, jij weet dat hij niet moslim is, ja, dat is belangrijk. Want ze zeggen kevir. een kervir is iemand die bekend is bij jou als een kevir, als een niet moslim. Okay, stel je voor een niet moslim die gaat er zijn doen, ja, je buurman, hij is niet moslim. En hij is de ezen. Is hij door die ezen moslim of niet? Want hij zegt de shahada. En wie de shahada zegt, is, uh, krijgt, de, uh, krijgt het oordeel van de moslim. Hij zegt, dus als de niet moslim ezen doet, wordt hij daardoor? Krijgt hij daardoor het oordeel van de moslim of niet? En hij zegt, uh, de geleden die zeggen we oordelen volgens de daheer, volgens de uiterlijk, dan krijgt hij de, het oordeel van een moslim. Zodra hij zegt bimu dus zodra hij de shahaditeen uitspreekt krijgt hij het oordeel van een moslim. En diegene die zegt nee, uh, we, oordelen niet volgens, niet we oordelen niet volgens het uiterlijk, maar de, er moet intentie zijn, dus iemand moet willen om moslim te zijn. Ja, bijvoorbeeld een keertje, ik was met zo'n, we uh, hadden met zo'n uh, man en toen hij uh, ging van zo'n Nederlands vrouw, zo was tachtig of zo. Hij zei, Ga zeg maar, nou, is is goed. Hij zei, gaat allah akbar zeg allah Allahu akbar allah Allahu akbar Ashaadu akbar la ilaha allah Ashaadu la ilaha ila allah En toen was hij zo blij. Ik weet niet wat hij dacht, maar in ieder geval, stel je voor, je doet dat bij je buurvrouw en zij weet helemaal niet wat ze zegt. En ha, haar intentie is ook niet om moslim te worden, of een teken van islam te laten zien. Ze denkt gewoon, je maakt een grapje met haar of iets, je gaat haar een verhaal vertellen. Volgens die ulama' die zeggen, nee, hij krijgt geen chokken van moslim, want uh, zijn intentie was niet uh, om moslim te worden. Bijvoorbeeld iemand die, hij weet niet wat hij zegt, en je zegt tegen hem, wou je hiermee met moslim worden? Nee, ik dacht het is gewoon uh, een zinnetje, of zo. ik weet niet wat het wordt. Maar iemand bijvoorbeeld, hij, hij, hij leeft tussen de moslims in dat islam en Zimbi bijvoorbeeld. En hij weet islam, hij weet Adam en hij doet de azad. Dan krijgt hij wel oude van moslim. En kijk, uh, kijk allah, hoe de geleden gewoon hierover spreken dat het een meningsverschil is. Het is een zaak van meningsverschil. Niet zoals de extremisten die zeggen, nee, dit kan nooit uh, met een meningsverschil zijn. Want uh, uh, ze doen alsof je over, een, over een iemand waarvan je zeker weet dat hij een kefir is. Dus je zegt hij is een moslim. Alsof je een, een niet-moslim, je zegt hij is een moslim. Alsof je hem zo'n order hebt gegeven. Terwijl dat niet zo is. Maar in hun hoofd is het zo, want zij zijn onwetend. Dat zie je gewoon. Want iemand die met boeken bestudeert, die kan nooit zoiets zeggen. En uh, we moeten onderscheid maken tussen uh, moslim hukmi, dus volgens het oordeel, en moslim hakiki. En dat, dat krijgt wel aan het einde van het boek gaat hij daar spreken alsof hij over Aqida spreekt. Moslim Hukmi is iedereen die islam, islam uit, maar hij heeft geen koffer. en hij heeft geen shirk. Ja? Zo'n iemand krijgt oordeel van moslim zijn. Maar we zeggen niet hij is zeker moslim bij Allah. En dat kun, je, dat kun je eigenlijk over niemand zeggen. Want je weet nooit. Misschien is hij hypocriet. Of misschien ontkent hij iets van de sharia wat jij niet weet. Ja? Bijvoorbeeld hij ontkent uh, een, een, een strafrecht in de islam. Wat ma'loum uh, min adim darura is ofzo. Dat, dat kun je nooit weten. Bijvoorbeeld zo'n broeder, hij zegt, kwam een, een broeder, hij kwam iemand die zich voordeed als moskee. In de moskee kwam hij hem tegen. Met baat en rastahaar uit. In Cheuwen, in Marokko. En uh, hij ging bidden in de moskee alles. En, maar hij, hij sprak Frans. En die andere broeder die sprak uh, ook Frans. En na een tijdje hij ging met hem praten, dit en dat. En toen zei die, die broeder, met die rastahaar en baat, hij zei, ja... Isa is, uh, Isa, ze ging hij ging praten over Isa Ade toen zei Isa is afgekomen en hij ging wijn drinken en uh, brood eten, en uh, uh, in, uh, in Ethiopië zit hij. Wat bleek? Hij, die, die persoon was Rastafari. Hij gelooft in Rastafari, het is een geloofmix tussen christendom en een beetje uh, Bepaalde ideologieën. Ze geloven dat de is gekomen. en uh, Lion, lion, dit, dat. Er is zo niet iemand. Hij was kevier Want hij gelooft niet in, uh, in de sharia van Allah. Hij zegt, ja, je kan ook christen zijn. En naar het paradijs gaan. Dat soort dingen. Maar hij zegt, ik ben één christen en één moslim. Het is dezelfde, zegt hij. Dat soort uh, mensen heb je ook. Hoe moet jij weten van tevoren dat hij uh, kevier is? Dus de en een tweede punt is heel belangrijk en dat zegt Ibn Qayyim ook in de Ibn Waqayen Islam zijn is net als je zegt iets en je moet je eraan houden, klaar bijvoorbeeld uh, voor de grap gaat iemand trouwen met een, uh, een zuster en uh, ze met haar wali en een aantal broeder die maakt grap die wali zegt ja ik heb je gehuwd aan mijn uh, zus en er zijn twee broeders erbij en die zeggen, ja, wij tegen dat. En die andere zegt, ja, ik heb het geaccepteerd. Uh, ik geef haar duizend uh, euro. En die meisje zegt, ja, ik ben blij mee. Voor de grap. Dan zijn ze getrouwd. Dan uh, zijn ze getrouwd, jammer voor je. Je kan niet zeggen, nee. Maak er maar een grapje. Dus wat jij zegt, jij krijgt, het is net een uh, contract. Of bijvoorbeeld handen. Iemand, een, een broeder, die zegt tegen een ander broeder, ik, ik verkoop je mijn uh, telefoon. Voor 50 euro. En die telefoon kost ongeveer 70 euro. En die ander zegt ja is goed. Ik heb het van jou gekocht. Dan moet je het aan hem geven. Dan is het van hem. Die contract is daar. Je kan niet zeggen ik maak het grap. Er is geen grap. Of talak. Bijvoorbeeld iemand zegt tegen zijn vrouw. Ja ik geef je talak. Voor de grap. Is ook geldig. Dan is zij ook gescheiden van hem. En zo. Dus het is net zo'n contract. Je zegt iets. Krijg je gelijk de gevolgen daarvan. En dat is precies hoe de daarmee omgaan met moslims. Dus iemand, hij zegt, de getuige niet, zegt, jij bent nu moslim. Jij moet je nu houden aan de... Ja, klaar, je bent moslim. Je moet je nu houden aan de islamitische regels. Je kan niet zeggen, nee, ik maak de een grap. Volgens een groep geleerden. En als hij zou zeggen, bijvoorbeeld, nee, ik wil niet. Ik ga hem niet eraan houden. Dan, dan krijgt hij gewoon het oordeel van afvallig. Dus als het in een islamitische staat zijn, dan, wordt hij, dan krijgt hij drie keer de brauw. Hij moet brauw zeggen en hij wordt bedreigd in een islamitische staat dit allemaal. Door een islamitische rechter. Dus hij heeft gewoon het oordeel van een moslim gekregen. En niemand heeft gezegd, uh, kijk die, en andere zei zeiden nee. Ze zeiden bijvoorbeeld Melikia in een ander boek, hij zei als iemand er zijn doet. En daarna zegt hij, nee, uh, ik bedoelde dat niet, ik wil geen moslim worden. De ulema zeggen, als hij nog niet wist wat de pilaren zijn van de islam. Bijvoorbeeld, hij weet niet dat hij moet bidden, hij weet niet dat hij zakat moet geven, hij weet niet dat hij moet vasten, hij weet niet dat hij alcohol haram is. Hij weet niet dat, uh, dat, uh, dat, hij, dat hij geen zinnen mag doen, of dat hij niet mag gokken of dat hij... Uh, dat, hij niet, uh, dat hij maar vier vrouwen mag hebben. Dat soort dingen. Ja, Dat wist hij niet. Dan zeggen ze, oké, okay, als hij dat niet wist, dan krijgt, wordt hij gedisciplineerd door de islamitische rechter. Maar niet iedereen krijgt die uh, voordeel van de twijfel. Ze zeggen alleen iemand die niet bekend is met de islam. Hij is niet in een omgeving waar islam wijd verspreid is. Ze zeggen bijvoorbeeld, een zimmi die, die dat doet, die woont in de islam, die wordt dan niet geloofd. Die moet... Die wordt gedwongen om aan de islam te houden, want hij heeft, heeft getemd dat hij moslim is. Ook al begrijpt hij de shahada niet. Bijvoorbeeld, er is een vraagstuk in de melik, die zegt: een, een groep mensen die zijn gaan reizen. En persoon A die heeft ze geleid in het gebed en alles. En op de terugweg zei hij tegen hen: Sorry jongens, ik was geen moslim. Ik ben christen, ik was geen moslim. Ik zei alleen dat ik moslim was, ik was bang dat jullie mij zouden hitten. Dat jullie van mij, uh, mij uh, geld zouden afpakken. Uh, ofzo. Dus uit angst zeg ik, heb ik dat gezegd. Uh, alleen hebben, hebben verschil. En hij zegt, la ila ik weet niet wat dat tekent. Ja, bijvoorbeeld. Alleen hebben hierover verschil. Sommigen zeggen, hij is moslim en omdat hij nu ontkent is hij afvallig geworden. En anderen zeggen, nee, hij wordt alleen maar gedisciplineerd. Dus er is meningsverschil hierover. En Ibn Qayyim heeft dat ook gezegd. In de al-Muwaqqeen. Hij zegt als een kefir voor de grap. Zegt dat hij moslim is. Dan wordt hij gedwongen om zich aan de islam te houden. En anders krijgt hij. Wordt hij beoordeeld als een afvallige. En uh, krijgt hij hetzelfde. Met de. Uh, met, uh, met de islamische rechter. En dat hij braal moet tonen. En bedreiging en dat soort zaken. Dus daar is. Heel veel meningsverschil over in de, in de islam. Tussen de ulema van de van De, de verschillen, he, echt zoveel uitspraken uh, zie je. Bijvoorbeeld uh, iemand die er zijn doet, wordt hij moslim of niet? Iemand die beet uh, wordt hij gezien als moslim of niet? En dit, ze hebben het niet over iemand die jij niet kent. Ja, Je, ziet hier, je komt in, uh, in een stad, bijvoorbeeld je komt in... Uh, in een stad in uh, Limburg of zo. En je ziet iemand bidden. Nee, daar hebben ze het niet over. Ze hebben het over een Kevier, wie jij weet dat hij een Kevier is. Ja, je weet dat hij is een Kevier is. Je kent hem als een christen, je kent hem als een jood, je kent hem als een atheïst, je kent hem als een hindoe of zo. En daar zien je hem bidden. Moet je hem dan als moslim zien of niet? Ja, en dat verschilt. En niemand heeft de andere weer of gezegd, oh, je bent moe, tadeh. of je bent keiver geworden, dat, dat, dat merk je nergens. Dat is gewoon een bida van deze tijd, dat mensen andere moslims tot keiver verklaren, omdat die ander zegt over iemand die hij ziet bidden, en hij weet niks van hem, hij, hij heeft geen koffer van hem gezien, niks. Uh, en dan zeggen ze, ja, even bent dadelijk dit is een bida van deze tijd, klaar. Dus hier zegt hij, als een niet-moslim azaan doet, krijgt hij dan hokum van moslim of niet? Hij heeft daad meningsverschillen over. En de sterkste mening is dat hij door middel van azan krijgt hij ordeel van moslim. Want in de azaan zegt hij, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammed rasulullah. Dus hij heeft de shahadateen gezegd. En in uh, Muqtas al zei hij, oké, okay, deze niet moslim, als hij deze azan doet, hij krijgt het oordeel van moslim. Maar, is die ezan geldig? De ulama zeggen nee, want voordat hij ishaadu de la ilaha illallah, heeft hij al Allahu Akbar, Allahu Akbar gezegd. En dat, en dat, dus Allahu Akbar, Allahu Akbar, heeft hij in een staat van koffer gezegd. Dus waar, uh, waarin hij het oordeel van koffer kreeg. Ja? Want daarvoor wisten we niet dat hij moslim was. Want we wisten niet dat hij uh, gaat hij shahada zeggen of niet. Dus die, die zijn is niet compleet. Daarom is hij niet geldig. Maar hij krijgt wel hokum van moslim. Volgende voorwaarde van geldig, uh, geldigheid is dat hij man moet zijn. Dus alleen mannen doen zijn. Azan. Want ezaan moet je stem verheffen. En een vrouw mag haar stem niet verheffen. Ja? Ze mag haar stem niet verheffen, waardoor het, of ze gaat proberen het mooi te maken, of, Maar een vrouw mag geen er zijn doen. Ja? En de volgende voorwaarde is, een berg. Dus je moet puber zijn, of puber zijn geweest Maar een kind, je hebt twee soorten kinderen. Je hebt kind mumayes en kind niet mumayes. Kind Moemeyes is iemand die onderscheid maakt. Dat betekent het. Dus je kan met hem praten. Hij begrijpt je. Je begrijpt hem. Als je zegt haal dit, haal dit. Dat soort zaken. Dus de Moemeyes. Niet Moemeyes. Hij, als hij er zijn doet. Zijn er zijn is ongeldig. Maar de Moemeyes hebben ze onderscheid gemaakt. Ze zeiden als hij het doet. Nadat een ouder tegen hem heeft gezegd. De, de gebedstijd is nu ingegaan, doe maar azaan. Dan is het geldig. Maar als hij het uit zichzelf doet, dan is het niet geldig. Dus hij moet verstand hebben. Dus diegene die azaan doet en hij is uh, krankzinnig of hij is dronken, dan is het ongeldig. En een keer in Tipton is gebeurd dat een een van Vegas is zo'n dronk lab, zo'n junk die is in Moskou binnengelopen. binnen Is hier mijn minaret naar boven gegaan, ging hij zo zingen. Dat hij daar te zingen. Hij was helemaal dronk. Daarna heeft hij medicijn gekregen. We hebben misschien wat te leren. Volgende zijn de voorwaarden van volmaaktheid. Dus deze voorwaarden zijn niet... Het uh, niet als je ze niet hebt dat het ongeldig is. Maar beter wel. En deze voorwaarden zijn... Dat hij rechtvaardig is. Betrouwbaar. Want Faisic uh, heeft trouwens niet. Mensen gaan hem niet vertrouwen. Dus denken ze is gebedtijd ingaan. Is niet ingaan. Heeft hij niet uh, misschien één minuut van tevoren gedaan. Twee minuten. Om gewoon... Hij is Faisic. Uh, hij is niet te vertrouwen. Of... Dus dat is voorwaarde van maaktijd En hij moet bekend zijn met de gebedstijden. Hij moet weten dus wanneer zijn de gebedstijden. Wanneer is de Doher, wanneer is het later en dat soort zaken. Maar in deze tijd als jij... Uh, uh, uh, als je, je hebt gebedstijden. Maar het is wel verplicht op jou om de juiste gebedstijden. Niet van die mensen die 12 graden doen. Of uh, 14 graden voor de uh, Fajr. Nee, je moet... En uh, vindt uh, vind het leuk of niet, maar de staten, ja, de Arabische staten, die houden 18 graden aan. En dan is het de Marokko, ik kan beter van hun nemen dan dat je van Neochete, pseudo mestegen neemt, want die zeggen, nee, veget gewoon niet ingaan, ik heb niet gezien. Maar de staten die, die hanteert gewoon 18 graden, die beter van hun nemen. En niet van die islamic finder ofzo. Want die zijn niet vertrouwd. Die zeggen we houden 18 graden aan, maar astronomen zeggen dat het geen 18 graden. Dus gebedstijden moeten volgens de juiste. Als hij daarmee bekend is, en hij doet het volgens dat. Dus volgens iemand die daar kennis van heeft, dan is het geldig. Net zoals bij kind. Saitan, dus hij heeft een mooie stem en hij kan heel, heel hard, niet heel hard, maar heel luid, kan hij zijn doen. Dat moet een eigenschap van hem zijn. Mota dus dat hij in staat is van reinheid, van Oudu. Als hij genaam is, in staat van Gossel En het is om een kroeg om te doen zonder reinheid, dus zonder Oudu. Maar het is wel geldig. قائmen. Dus, diegene die er zijn doet, moet het staan doen. Ja, voorwaarden van volmaaktheid. Dus, de er zijn van diegene die zit zonder excuus, is makroeh. En richting de Qibla. Behalve als hij bijvoorbeeld vroeger had, ze geen leidsprekers. dan moest hij draaien, zodat je het over helemaal hoort, over de hele stad. Dan mag je wel draaien. En er is een andere mening, die zegt, nee, alleen je gezicht mag je draaien. En de volgende voorwaarde is, dat hij niet dat gebed heeft gebeden. Dus hij gaat zijn doen in een moskee, en hij heeft al dat, hij doet azen door, en hij heeft al door gebeden ergens anders. Dan is het makro. Ja, het is makro om zijn te doen in de plek waar je al hebt gebeden. En hij zegt, de, de karaha hier is uh, absoluut. Dus of je nou in dezelfde moskee doet, of in de moskee ergens anders. Zolang je al, al dat gebed hebt gebeden, dan mag je geen da ezen daarvoor doen. Dat is het makro. En hij zegt is dus absoluut, of je nou in deze moskee, en daarna, je hebt in deze moskee gebeden. daarna ga je in een andere moskee, ga je daar ezen doen. Het is hetzelfde. Maar Imam al-Hattab, hij zegt, nee, alleen als het in dezelfde moskee is waar je hebt gebeden. Uh, Dat einde van, de, van zijn uitleg op hier. Ja. Oké, okay, we hadden gesproken over, uh, je mag geen stilte tussen de azaan doen, ja? Of hij praat bewust of onbewust, dan moet je de EZN opnieuw doen. Ja, dit heeft hij gezegd in zijn zelfopgedeelde. Nu voor de bewijzen. hij zegt wat is het bewijs voor dat het makro is om de eden te doen zonder hoodo. Hij zegt, imam Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei, alleen diegene die in staat is van hoodo mag eden doen. overgeleverd door imam tirmidhi Oké, okay, wat is bewijs dat het makroge is om de adem uh, te verlengen, onnodig te verlengen of zo zitten uh, met erin te doen, uh, alsof je zingt. Hij zegt, want dat duurt niet op lokaal, lokaal respect. En als het heel erg is, dan is het haram. En I Ibn Omar, die liep uit de moskee in Medina als deze soort adaan werd gedaan. En liep je uit de moskee. totdat diegene klaar was met azaan, ging weer naar binnen. Hij is overgeleverd over... Waar uh, over, uh, is het? Over Ibn Abbas, anh, dat hij zei, de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, dat er een persoon was die azaan deed voor de profeet, en hij dat deed dat een soort gezang deed hij in zijn azaan. En dan zei de profeet tegen hem, de azaan is makkelijk... en semhan. Dus je moet je azaan op een makkelijke, normale manier. Je hoeft niet uh, helemaal gaan uh, zingen. Doe zo azaan, anders doe je geen azaan. Deze hadith is overgeleefd door imam Dara En het is in strijd met de azaan die werd gedaan, de formele azaan in Medina. Dus het is in strijd met de praktijk van de ulama van Medina. Wat is, uh, wat is de bewijs voor dat de muaddin, dat het aangeraden is dat hij staat en dat hij niet ziet vanwege of behalve als een excuus En het bewijs is de kya's op de ikama en op de khutba? Het dof van vrijdag. Dat het zijn de hadith die hij heeft genoemd. Verder dus heeft hij niet over andere zaken gesproken in dit boek, misschien in andere boeken wel. En daar houden we het bij voor vandaag. Ik hoor u alleen maar, استغفر الله لي ولكم, استغفروه انه الغفار الرحيم.